Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Ruim 500 zorgmedewerkers dreigen binnenkort hun baan te verliezen... omdat ze al twee jaar thuis zitten met long-covid. Volgens vakbond FNV komt de eerste groep... die kan met langdurige klachten na een coronabesmetting... naar verwachting in maart in aanmerking voor een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. De vakbond waarschuwt dat ze er daardoor financieel op achteruit gaan mogelijk bijvoorbeeld hun hypotheek niet kunnen betalen. Zo'n 1850 zorgmedewerkers hebben zich met long-COVID gemeld bij een meldpunt van de FNW. Ze kampen met klachten als vermoeidheid, kortademigheid of vergeetachtigheid. Veel Afghanen die nog op de Nederlandse evacuatielijst staan... kunnen in de praktijk ons land nauwelijks bereiken. Dat blijkt uit mails van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste tijd probeerden veel Afghanen over land... naar de Nederlandse ambassade in Pakistan te reizen... maar dat land staat niet meer toe dat Afghanen zonder geldig visum Pakistan verlaten. Veel Afghanen die voor Nederland werken hebben geen paspoort. Het ministerie kijkt nu naar andere routes, maar welke dat zijn is onduidelijk.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 Op de Australian Open is tennisser Botik van de Zandschulp in de derde ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in drie sets van de als tweede geplaatste Rus Daniel Medvedev. In het enkelspel zijn nu alle Nederlanders in Melbourne uitgeschakeld. Het weer het is bewolkt en vooral vanmiddag valt wat lichte regen bij een temperatuur van 6 à 7 graden. De noordwestenwind neemt geleidelijk wat af in kracht. Komende nacht een graad of 4, en kans op mist. Morgen blijft het lang grijs, maar in het westen is er smiddags kans op zon.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 Oh we Oh hey hey we zijn er al joh. Ik zit gewoon maar niet op te letten. Oké, okay, nee, tweede geel in de radioprogramma. Saksomont, onderzoek, wat gebeurde er door de jaren heen? High Weer even hier Nederlands uh, talent be Lucas Hemming. But I'm gonna change over Lucas Hemming. Oh, wat maak je een man fijne muziek. Altijd lekker up tempo. Het doet me een beetje denken aan die andere mannen. natuurlijk die ook op de gitaart aan de hand neemt. Uh, Jet Rebel, daar heeft hij iets weg van het ook. Het is het tweede gedeelte van het radioprogramma. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? 1965, het verdrag van Straatsburg wordt getekend... Hoe is dat vredeverdrag? Nee, dat heeft te maken met het feit dat je geen medewerking mag geven aan uh, radio-uitzending in internationale wateren. Dat wordt dan verboden. Weet je dan ook van die schepen die gewoon ergens uh, in allerlei uh, va uh, vaarroutes gingen liggen, of ver op in zee gingen liggen en dan ja. gingen uitzenden? Het was een beetje een soort anti-piratenwet. Uh, en de zeezender verder aan banden gelegd. Maar dat duurde toch wel vrij lang voordat eigenlijk die illegale zenders niet meer gingen uitzenden. Dat duurde echt tot in de jaren 90, 1991, toen pas echt was het einde aan de zeezenders. Want je had onder andere deze, deze natuurlijk... Veronica heeft eigenlijk ja. uitgezonden van 1960 tot 1974. En ook Radio Caroline en TV Noord. zee heeft nog uitgezonden vanaf het rem-eiland. Dat werd uiteindelijk de Tros. Dus het duurde wel vrij lang voordat iedereen stopte. Er werden allerlei creatieve dingen bedacht. Leuk hoor. Ja, dat was altijd... Het heeft iets romantisch, het idee dat je moet varen om je programma te maken. Ja. He? Of met een helikopter. Nou, ja. daar hadden ze vast geen geld voor. Maar dat je, dat je gewoon heen en weer gevaren werd. Ja, op die manier. Nou, heel leuk. En je had natuurlijk toen nog heel weinig zenders. En het was ook iets bijzonders om naar muziek te luisteren. Tegenwoordig kan je een apparat aanschap en er zit meteen al muziek ingebakken. Ja, weet je ja, ja, ja. is niks spannends meer. Maar vroeger was het echt iets bijzonders dat je een radio je moest kopen en dan moest je aan zo'n zender draaien. En dan ergens was, achterop. Ergens, de, ja. ergens, helemaal achteraan, dan kon je hem ontvangen. En dan heel moeilijk. Ik heb hem! Oh ja! Wat nou, de is Radio onder... Caroline, die had ik dan. Ik had dan zo'n grote radio met van die lampen. En dan, dan, had ik, dan kon ik Radio Caroline behoorlijk goed ontvangen. S'avonds, nachts, weet je wel. Ja, ja. En dan had je dat lied van Fifty Ways to Leave Your Lover. En dan had je zo die lampen. In de, ja, het is toch... Ik heb gelijk dan weer ja, dat zweertje in mijn hoofd. Van, hmm? uh, ja, heerlijk. Ja, heerlijk. Nou, net op zelf... Uh, ja, ik radio, radio Luxemburg luister ik veel naar. En er zat okay. zo'n storing op de lijn. Dat ging dan... viel het langzaam weg. En dan kwam het weer terug. En dat had ook wel iets van charme. Ja. Nou goed. Wat ja, nog meer? Wat gebeurde dan weer door die jaren? Ja, arena? de Britse kolonisten die komen aan in nieuw zeeland in 1840. Ze hebben gewoon gelijk het hele, het hele gebeuren geannexeerd. En, en, en 39 jaar later, niet daar, maar in Afrika... worden de Britten verslagen door de Zulus. Dat was de slag bij Isandlwana. Maar achteraf bleek het dus een soort pirusoverwinning te zijn. Want eigenlijk wilde Groot-Brittannië helemaal geen geld geven daar. Vorigens, we gingen gewoon koloniseren. Dus het moet allemaal niet te veel kosten. Het kost ja. levens. Maar doordat ze toen verslagen waren door de Zulus, met veel verliezen... toen zijn ze daarna echt teruggekomen, echt met veel meer. En, en, en eigenlijk hadden de Zulus, die waren behoorlijk uitgedunst, zeg maar qua aantal... Ja. die hadden heel veel gewoon man-to-man man fights... en die hadden een paar oude musketten en zo, maar toch hadden ze gewonnen. Maar ja, toen, uh, toen kwamen ze wel even terug, die russen. En toen, uh, toen is het echt... Uh, heel, toen is de hoofdman, zeg maar, de, de, de, de koning is... Uh, Verslagen en toen uh, waren het allemaal aparte koninkrijken. En toen kon uh, Brittannië uh, goed uh, overheersen. Door... Ja, okay. Hebben ze excuses aangeboden? Dat is een goede vraag, want de Britse kolonie, mijn god. Doen hoeveel, ze nooit, hè? Hoeveel hadden ze wel niet? Hoeveel Britse kolonies? Hoeveel hebben hier? ze er nog? Hè? Nee, niet zoveel meer. Australië veel, is ook nog. Uh, ja, oké. Okay. Als... En uh, je hebt de gemene bestlanden en er zijn er toch wel een aantal. Uh, nog wel, maar, die, maar ze hadden een soort het ook we hadden, we hadden wel 30 of zoiets, hoeveel? Ik ja, heb dat nee. lijstje doorgenomen uiteindelijk. Niet en van de weinig waarom? die nog over is. De is nog wel. Eiland is er nog wel. Maar ze goed, moeten dat... al die gestolen schatten teruggeven. Ja, dat zijn zo precies. Het is grappig Nieuw-Zeeland. Ik had nog wel even gekeken. Ooit door Albert Tasman heeft het als eerste man daar aan, aan Wal gestaan. Toen heette het nog Statenland. En dat, ze dachten dat dat te maken had met uh, dat het verbonden zat aan Zuid-Amerika -Zuid of zoiets. Maar goed, uiteindelijk is dat natuurlijk bewezen dat het niet zo is. En toen werd het eigenlijk Nova Zeelandia. En James Cook heeft het weer vertaald naar Nieuw-Zeeland. En dat is allemaal weer een verwijzing naar mensen die uit Zeeland kwamen. Oh, grappig. Okay. Dus dat heeft ja. wel iets te maken met Zeeland eigenlijk, dat Nieuw-Zeeland. Goed, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? In 1997 verschijnt onverwachts Boris Jeltsin nog in het Kremlin. Ze zijn bezig om hem toch af te zetten vanwege zijn slechte gezondheid. Boris Jeltsin, zijn eerste ambt die hij bekleedde van 1991 tot 1995, 1996... heeft hij toch heel veel goede dingen gedaan... Hij wilde een tweede ambt wilde hij gaan bekleden. Toen heeft hij de oligarchen ingezet om het voor elkaar te krijgen. Hij heeft de oligarchen toen zoveel macht toebedeeld dat het toch wel slecht afliep met heel veel mensen. Uh, gewoon de arbeiders die kregen bijna geen geld. Oligarchen kregen steeds meer macht. En uiteindelijk is hij toch uh, onverwachts afgetreden. Wat uh, was het in 1997? En toen is het overgenomen door ja, de man die er nu zit, Vladimir Poetin natuurlijk. En of dat dan veel beter is, dat weten wij nooit. Wij hebben nooit een goed kijk op het, uh, op het beeld van de Russen. Dat is altijd weer een beetje lastig. Maar goed, het is uh, bijzonder. Zeker ook als je het stukje luistert wat hij toen had. En toen ontmoette hij namelijk uh, uh, uh, uh, Bill, Bill Clinton. Ik ja, heb het eerste keer gezegd Well, nu voor de eerste keer kan ik je vertellen dat you je een disaster bent. Dat was een leuk onder onsje en Boris Jeltsin had echt heel veel humor en Bill Clinton kon daar wel om lachen. Goed, wat gebeurde er nog meer? Ja, ik herinner me ze je hoort er wel. Ja. Uh, in 1958 dan, uh, wordt de resolutie aangenomen van nummer 127 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties betreffende het Arabisch-Israëlische conflict. En dat, dat was dus echt een behoorlijk conflict. En in die resolutie stond dus echt dat ze moesten zorgen... dat ze, dat ze met elkaar samen konden werken, weet je wel. Ze wensen de spanningen te verminderen, nieuwe incidenten te vermijden... Ik heb toch het idee dat het niet helemaal gelukt is uiteindelijk. Nee, nee, dat klopt. Dus uh, nou. laten we die resoluties nou maar eens even met z'n allen goed doornemen. Nog even goed, uh, even terug naar het materiaal. 1984, daar is een boek voor, dat geloof ik in oorwel. Maar in 1984 kwam ook de nieuwe Apple Macintosh computer op de markt. En de videoclip die daarvoor uh, wordt geschoten, oftewel de reclamespot, duurde één minuut. Dat heb is... just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. All of the images you're about to see on the large screen... will be generated by what's in that bag. And the crate too, for Macintosh was... ...dit. On January 24, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be... Like 1984. In 1984 was natuurlijk uh, Orwell, Orwell, die ja. een boek had geschreven. wat niet zo rooskleurige toekomst voorspelde. En uh, deze Apple Mac, Macintosh computer voorspelde een hele mooie toekomst. met allerlei mogelijkheden die je kon doen op de computer. En natuurlijk, deze uh, Steve Jobs haalde uit een tas. een soort campingtasachtig. haalde een computer met een klein beeldschermpje. en ging uitleggen wat er allemaal mee kon. En dat was wel echt vooruitstrevend. Want er zat namelijk ook. Er zat een apparaatje bij. daar kon je je hand op leggen. en er zat een knop op. Hé, hey, dat is een muis. En die was ooit bedacht natuurlijk door de bekende man. En die heeft er niet veel geld naar verdiend. Dat was natuurlijk... Even kijken wie het ook bedacht had. Um, uh, uh, oh ja, hier. Uh, uh, Douglas Egbert. Uh, Engelbert, die had het bedacht. De muis heeft er nooit veel geld aan verdiend. Hij dacht, van, het is leuk, maar wat moet ik er verder mee? En deze Macintosh heeft het opgepakt. En laat is dat gewoon, ge, gewoon normaal geworden. Zo'n muis bij een computer. Ja, ja, Goed, ja, ja. de strijd tussen Microsoft en Apple... Is toch wel nu geworden, dacht ik. Wat ja. nog meer. In 2003 toen, uh, waren de Tweede VK-verkiezingen in Nederland. En toen haalde het CDA 44 zetels. En blijft daarmee de PvdA met 42 zetels net voor. En als je dan gewoon nu kijkt, hè, vergelijking. dat uh, nu heeft het CDA nog maar 15 zetels. en de PvdA 9. En, uh, en de VVD, uh, die had toen 28 zetels. Dus moet je nagaan hoe, uh, wat, het, wat de verschil is in 20 jaar. Hè? Ja, Onvoorstelbaar. Ongelooflijk. Precies. <laughs> Tijd voor muziek straks. De verjaardagen, dames en heren. Wie zijn de jarigen en jaren geweest? Er zijn er weer een paar opmerkelijke bij te vinden. Meer even het obscure beetje wet lag. En wet dreams. Ik zit op Black and en Wet Dream en... Uh, ja, zo heet het eigenlijk. Ja, een obscuur gitaanbeentje. Pas geleden heb ik dat ontdekt. Het is uh, de zaterdagmorgen. Even een tweede gedeelte van het radioprogramma. We kijken even wie er allemaal jaren zijn. We doen een kleine greep daaruit. Zeker, wie is de jarig? Nou, een van degenen die jarig... Uh, dat jij anders maar Ik moet echt mijn lijstje pakken. Ja, van de, vandaag is de geboortedag van Meri Dresselhuis. Oh ja. Zij uh, is... In 2004 overleden, maar ze was in 1907. Ze is er 96 jaar geworden. Maar een zeer bekende actrice. En die heeft wel 150 rollen gespeeld. En uh, sinds zij overleden is, heb je ook de Meri Dresselhuis prijs. Oké. Okay. Die wordt uitgereikt. Dat wist ik niet. Goed, vandaag uh, zou je jaren zijn geweest mensen die overleden in 2015. Ik heb het over Diana Douglas. En Diana Do Douglas klinkt wel bekend. Ja, dat was namelijk de moeder van Michael Douglas... En ah. Kurt Douglas is natuurlijk nog niet zo lang geleden overleden. Dat is haar man. En die is 103 jaar oud geworden. En uh, Diana Douglas heeft echt in heel veel series gespeeld. Echt langlopende series heeft ze gespeeld. Onder andere Days of Our Lives. En uh, niet zo heel veel verschillende, maar wel echt een aantal series heeft ze gespeeld. Deze Diana Douglas. Maar heeft dus uh, Michael Douglas voortgebracht. Kijk. Ja, toch niet onbelangrijk. hè? Maar die heeft ook heel veel belangrijke dingen gedaan in de... Het de... is niet zo heel lang met hem getrouwd geweest, met Kirk. Vier jaar maar, geloof ik. Hè? Van 43 tot 51. Dus Oké, okay, nou iets jaar. langer. Acht jaar, zeker. Maar ja, ze hebben een aparte familie. Hè? Ja, zeker. Laat Laten we heel netjes zeggen. 92 is er geworden ja. uiteindelijk. Wie vandaag ook jarig is, is Arie Ribbens. Hij is helaas vorig jaar overleden. Hij is 84 geworden. Maar hij schijnt dus echt aan COVID overleden te zijn. Okay. Maar hij is heel erg bekend van de Polonaise, Hollandese. En Brabantse nachten zijn lang. Oh ja. Zou komen, vaak langzaam op gang. Met die. Ja, die ken ik wel. Goed, vandaag zou je jarig zijn geweest. Je kent hem van uh, dit. Ja? Herken je hem niet? Oh, wacht even. Dit is de instrumentale versie. Hoe moet ik aan Just an Illusion. Dat doet ook een ding, dat is ja? waar. Malcolm McLaren is overleden in 2010. Dus dan de man achter de sekspistols. Dat is wat anders, zeg? Ja. Yeah. Right, hij begon in Londen een winkeltje met de rock'n'roll kleding. Dat ging hij zelfs ook bijna zelf maken. En uiteindelijk kwam hij uh, toch een paar aparte klanten tegen. En toch wel opstandige lui. En daar heeft hij uiteindelijk de sex pistols mee geformeerd. En uiteindelijk hebben die heel wat hits gehad. Hij, is ook, hij heeft nog een uitstapje gemaakt uit New York. In New York kwam hij de band de New York Dolls tegen. Die heeft hij ook proberen te managen. Dat is niet gelukt. Maar bij de sex pistols is dat wel gelukt. Later is, uh, is hij solo gegaan. En dan heeft hij verschillende hits gehad. En een van die hits is onder andere dit. Dit is echt een klassieker in de scratch scene. De hip-hop scene. Buffalo Girls. Dit is wel echt de beginperiode. Je kent er misschien nog meer van dit eigenlijk. Dit is een hele groot dit geweest. Mr. Uh, Madam Butterfly. Back in Nagasaki, I got married to Jojo San. Grote hitschat oh, dus van nee. de LP uh, Walls Darling uit 1989. Hij is maar 64 jaar oud geworden. En uh, nou goed, hij heeft wel heel veel dingen betekend in de showbiz wereld. Oké. Okay. Dat dan meer. Vandaag uh, wordt Linda Blair wordt 63. En zij is heel erg bekend geraakt door die hoofdrol in de film van De Exorcist. Want zij kon haar hoofd zo goed in de rond uh, draaien. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, dat was ook echt. Ja, ja dat nou, was echt, geloof dat ik, helemaal niks iedereen. van. iedereen. Ja. <laughs> Zeker, daar was ze speciaal voor aangenomen omdat ze de hond... De, de, de hond? De hond? Nee, de hond kon ze niet ronddraaien. Ja, Met haar hof. hoofd kon ze ronddraaien, ja. dat is zeker wel. Vandaag uh, zou jij er zijn geweest, maar overleden in 2017. Man die eigenlijk in, de, in de, de, de, de filmwereld heel veel heeft betekend. Ook al speelde hij niet heel vaak de hoofdrol, maar wel een hele belangrijke bijrol. Misschien herkenen we... There are things that go bump in the night, Agent Myers. Ja. Not in the Wat een stem, hè. ...gave you that scar. John Hurt. We hij werd als eerste bekend eigenlijk... met een bijrol in Midnight Express. Uh, met natuurlijk Dustin Hoffman. Speelde hij echt een hele belangrijke rol. En ook The Elephant Man uit 1980... van David Lynch Daar had hij een hele belangrijke rol in. Maar later speelde hij onder andere... in Harry Potter... Ling, uh, Lord, the, Lord, Lord of, of the Rings. Rings. Ja, was die Aragorn? Ja. Uh, Alien, Wild Bill, nou echt een, een gigantische stem. lijst aan Geweldig. rollen, deze John Hurt. Ja, nou, goed, Engelse acteur. Qua, nog meer. Vandaag is ook de geboortedag van Michael Hurt. James, Ja. En hij uh, is maar 37 geworden. Maar hij is heel erg bekend geworden door In Excess. En dat was het nummer, dat wil ik wel door Jolande maken. Niet You Tonight, vond ik toch wel een fijn nummer. Ja, dat is een fijn nummer. Hij heeft onder andere ook een, een, een project gedaan met uh, iemand anders. En dat is uh, even kijken, Olly Olsen. En dat was dit. Hier krijg ik altijd nog een beetje kippenveld van. Max Q, The Way of the World. Dat was een zijproject bij In Excess. Dat was eigenlijk mijn eerste singeltje, of eigenlijk mijn eerste cd'tje wat ik kocht. Oh. Uh, in, in de jaren tachtig uh, heeft hij samen met de broertjes Ferris dus In Excess opgericht. Het eerste echte singeltje uitbracht was Simple Simon. En uiteindelijk uh, was dit de grootste hit destijds. Original Sin. Hij was ooit getrouwd met Paul Yates, En Paul Yates was uiteindelijk met Bob Geldof. Dan uiteindelijk gingen ze officieel met elkaar. Toen kregen ze ook een kind. En omdat uh, uh, weet het, uh, Michael Hutchison in 1997 uh, aan het einde van zijn leven kwam... is dat kind weer later geadopteer, geadopteerd door Bob Geldof. Toen ging Paul Yates, oh, uiteindelijk bijzonder. weer terug bij Bob Geldof. Ja. Heel verhaal erover. Nou goed, dus ze hebben echt mooie muziek gemaakt. In Excess. Dit is wat de gevoelige plaatjes. Ook van In Excess. Lekker, ja. Hij werd mij 37. Oeps. Vandaag is ook jarig uh, DJ Jesse Jeff. En hij is, uh, dat is een Amerikaanse disjockey en producer, maar hij werd gekend oh, ja. van DJ Jesse Jeff Jess en The Fresh, Fresh Prince. Prince of Bel-Air. Jawel. En dat is wel heel grappig, want uh, die hadden samen dus dat, uh, dat nummer, boom, boom, boom, shake the room, weet je, dat, dat was echt wel, uh, uh, ja, volgens mij kent iedereen dat nummer van die ja. tijd. Summer Summertime is ook van hun ja Fresh Prince of the Bel Air ja, ja het is ook wel grappig dat die Will Smith dat hij dan inderdaad zo'n uh, bekende uh, rapper uh, zanger was ja en de, van de Fresh Prince of Bel Air maar ik was net net al een beetje uit het kijken naar die jeugdseries weet je wel ja, en dat dit, dit, hij, dit, dat dit, hij dit, nou dan toch wel een heel gevierd acteur is geworden. En, uh, en je ziet ook echt heel duidelijk hoe zijn zoon op hem lijkt zoals hij toen eruit zag. Maar goed, dat gaat over natuurlijk uh, Will Smith. Of dit Will ging Smith, over, ja. dit over Jesse Jeff, dat is de andere Die, man. Ja, ze hebben het samen gedaan, toch? Ze hebben het samen gedaan. Ja, ja, zeker. En niet onverdienstig hoor, zeker. Ja. Leuke plaat gemaakt. nou ja, goed, even een klein stukje dan maar weer van uh, Malcolm McLaren. Ik heb een goede oude tijd. Jaren tachtig. You're smoother than Dr. J. Mm -hmm. <laughs> you didn't come to the party in a limousine. Yes, your cuts are red and your rap so me. Take it to turn tables and I'm like a microphone. You cap off. vergeten muziekjes. Echt radioplaten vond ik destijds. Dit was toen mijn smaak. Een beetje disco-achtig. Een beetje rap. De world-famous Supreme Dream met Mr. Malcolm McLaren. Hey DJ, play that, play that song Keep Me Dancing All Night Long. Echt, begin jaren tachtig was dit een hele grote hut. Nou, maar ik vind het wel geweldig. We hadden het al over, van hoe dat toch, dit rapper's delight hoor ik eruit komen gewoon. Ja, maar het is dezelfde periode. Het ja. was misschien net iets, niet, net iets eerder, volgens mij. Ik ga eens uitzoeken of het... Ja, volgens mij dit was jaren 80. En volgens mij is die Delight volgens mij in 78 of zo. Nou, we gaan... Ah, wel eerder gaan denk ik, dat... ik nog. Ja, denk ik. Ik zoek, ik zoek het wel even op. Want ik, de uh, eerste rapplaat, die komt echt ergens uit in de jaren 50. Hè. Daar moet je ook nog wel eens naar kijken. Uh, Super Hill Gang was dat. Ja, hoe oud is dat? Dat is 1978, zat ik er vers naast. Hier staat uitgewacht in 1980. 1980. Hé? Oké. Okay. Ja, klopt. Ja, volgens ah, mij was toch het wel. echt eerder. Nee, nee, nee. Ik dacht al achter te zeggen, maar het is 1980. Dus. Maar goed, vandaag kijken we nog even in de krant wat er allemaal speelt. En, uh, een stukje over de, de BOA's in Nederland. En er zijn twee BOA's ge, geïnterviewd in uh, Hilversum, die toch wel een beetje zat zijn de scheldpartijen. En de ergernis van de mensen als ze ze aanspreken. dat ze dicht bij elkaar staan. Dat ze een mondkapje dragen. Dat zo allemaal. En ze zeggen, van, we hebben de mooiste baan eigenlijk die er bestaat. Maar we hopen toch wel dat er binnenkort een beetje versoepelingen komen. Want ja, het, het is soms ook een beetje tegen de natuur in. Om mensen aan te spreken dat ze dicht bij elkaar staan. Dat geleuter over dat soort dingen allemaal. En hij zegt, maar dat moet een beetje, Ja, de, de, de lontjes worden allemaal korter en korter. Dus het wordt tijd voor versoepelingen. En, ja, uh, nou, ik zag laatst ook zo'n filmpje op, uh, op Instagram of zo. In en dan. Uh... En dat je dan ziet hoe iemand zo'n zo uh, handhaver continu zit uit te dagen. Continu. Ja, en dat ja. gaat maar door. Ja, ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment een rost wil geven met die stok. <lacht> maar ze zitten hem gewoon dan te filmen en dan uit te dagen. Oh ja, Hè? Voor, voor, voor jou de... dat is die stapeltje stokkie. Het yes. ja, gaat filmpjes. maar door. Dan ja. denk ik van joh, heb je niks anders te doen of zo? Nee, dat is duidelijk. Blijkbaar niet. Nee, blijkbaar niet. Want ze moeten gaan ook weer leuke uh, ja, likes hebben. Ze ja, moeten, ja, ja, ze, wat, ze uh, zijn ze... gewoon aan het vloggen. Ja, vloggen. Dat is hun baan. <laughs> dat, dat is hun baan. Ik ben gewoon mijn baan aan het doen. Hè? Reageer nou. Dan werk. kan ik door. Ik ben aan het werk. Je bent aan het werk. Help me. Gewoon. Werk eens ja. mee. Ik zit ook in de stress. Ik moet ook elke keer iets nieuws bedenken. door en ze krijgen geen adverteren op mijn, uh, mijn vlogs natuurlijk. Ja, oh, nee, erg, dat moet erg. wel een beetje extreem zijn. Dus reageer nou even. Ja, Kom op nou. Ja. Goed, wat zie jij te lezen? Ja, nog iets. van het schijnt dus met schaken, denk je van nou ja, dat is toch heel erg. Uh, uh, werk. Uh, he, je moet dus van je stoel af bewegen, zitten, een nieuwe roken. Ja. Maar het schijnt dus toch dat je met schaken net zoveel calorieën verbrandt als met wandelen. doordat hm? je extreme cognitieve inspanning hebt. Hoe vind je dat? Hoe? Huh? Ja. Ze zeggen wel, er was dus een man, een hoogleraar aan de Erasmus-MC. die vertelde dus ook. als je normaal na een uur lang concentreert op je stoel, zonder beweging. Iedereen voelt het gewoon van, nou, ik moet nou even lopen. God, hoor, ik ben een beetje stram. Yeah. Maar hij zegt, iedere intellectuele bezigheid kost energie. En bij schaken is dat nog heftiger. Want het is een gevecht wat je wil willen, wil winnen. En in zo'n stresssituatie komt extra adrenaline vrij. Het kan heel intensief zijn. En dat is gewoon hetzelfde ook als wanneer je een hele emotionele dag hebt gehad. Dus bij schaken onder stress is de activiteit van het brein echt veel hoger dan in rust. En geschat wordt dat de schaker zo'n duizend calorieën per wedstrijd extra verbrandt. Zo, dat is in vier tot zes uur. Maar oh, wacht dan... even. Oh, tot vier tot zes uur als je aan het schaken bent, hè? Oké, okay, ja. laat zeg dat er even bij, want ik je even een potje schaken. Ja. Ik denk, nou, ga even energie verbranden. Klaar, hebben we ja. ook weer gehad. 4 de de tot 6 uur. Maar als jij, ja, als jij in rust bent, dan schijnt je toch ook al uh, calorieën te verbranden. In je rustpunt? Als je gewoon in rust bent, dan, dan verbrand um, je ook calorieën. Weet je, hè? Als je altijd ligt. Ja. Weet je, je spieren worden opgegeten, oh, weet je, dat soort dingen. Dus, maar uh, maar het, wel, als het erop aankomt, een schaker verbruikt gewoon echt heel veel energie. Dus dat is wel bijzonder. Zeker. Ongelooflijk. Nou, gelukkig hoeven we hier vanavond weer niks te doen. We kunnen gewoon weer binnen blijven. Pak een schakbord. Scha potje schaken. Ja. En het is weer klaar. We hebben onze sport weer gehad. Nou, hoor, niks anders dan dit. Goed. De tijd voor muziek. De radio straks. De Zandvoortse berichten wat later dan normaal, Maar dat kan je verwachten hier. Twin Atlantic hebben een nieuwe CD uit. Bang on the Gong. baby or a kettle more else. champagne Toestel op erop aan staan. We hebben grote hits. Mijn god. Twin Atlantic. En, ehm... Um, Wat? Nee, we doen even zoekjes. Marco Borsater. Doe even normaal. Oudbeen, dat gaan we ook niet draaien natuurlijk. Maar wacht even. Ja, natuurlijk ik snap best wel als kinderen... nu in één keer Marco Borsater horen zingen. Dat is natuurlijk... denk ze... Maar dat was toch die man die allerlei gekke dingen heeft gedaan? Ja. Laten we Michael Jackson al gaan draaien. Dat kan wel dan, of zo? Huh? James Brown, die zijn vrouw altijd sloeg. Kan dat wel dan? Nee, dat kan ook niet. Dus het wordt toch een aangekort nou, lijstje. Wat blijft. Of die Valdi, maar je weet niet wat die, wat die gedaan heeft. Zeker. Zoek nee? dat eerst even uit. In die tijd uit. had je geen internet. Dus toen bleef alles geheim. Ja, zeker. Nou, ik, ik denk dat het nog moeilijk wordt om uit te zoeken... of elke artiest wel een, uh, een schoon geweten heeft. Uh, een schoon geweten, ja. Maar niemand zijn geweten is helemaal schoon. Nee, want waar ze vaak over zingen... is ook niet zo heel erg uh, nee, hè? prettig, hoor. Nee, nee, Als je de tekst al, voor mij moeten we er ook maar eens naar gaan kijken. Want die teksten zijn ook niet allemaal helemaal zuiver. Maar Goed. we gingen... Zandvoortse berichten doen. Juist. Juist, ja. Oh, ik denk, er komt nog een uh, jingle. Een uh, jingle. Nou, dat kan Zandvoortse berichten. Hier hebben we. Mijn voortgang van de Watertorenplein. Uh, even kijken. Oh ja, daar meldde iemand. Het waren afgelopen week, twee weken geleden... We ...zijn de nieuwe lantaarnpalen in Zandvoort natuurlijk uh, geplaatst. Heel veel ledverlichting en heel veel mensen klaagden erover. Dat Jezus, wat een licht kan het een tandje minder. Ik hoef bijna geen licht meer aan te doen binnen. Ik word al uit mijn huiskamer van, ah, gestraald gewoon. En nu werd er verteld... Wat raar, op het Watertorenplein zijn ook nieuwe lantaarnenpalen geplaatst. Ze zijn toch bezig met de realisatie van Bad Zandvoort? Is dat geen geldverspilling? Maar nou goed, er zijn allerlei afspraken gemaakt. En binnenkort gaat het plein worden ontruimd. En of ze deze verlichting dan nog laten staan, is niet helemaal duidelijk. Het is echter nog wel een bezwaar tegen de bouwvergunning. Die is nog ingediend, dus daar wordt naar gekeken. Dus het kan wat langer duren. Maar alles is in kan en krijgen. Dus je denkt, wat, wat, wat is nou het kink in de kaal? Maar goed, die lantaarnenpalen zijn wel ververst. Is dat niet een beetje onnodig? Dat was de vraag en daar is nog geen antwoord op gekomen. Oké. Okay. Ja. Uh, dus ik krijg een bericht vanmorgen, maar dat is uh, gisteren volgens mij. Is er rond negen uur langs de vloedlijn ter hoogte van de rotonde in Zandvoort. het lichaam gevonden van een overleden man. Alle hulpdiensten, inclusief de trauma-helikopter, werden opgeroepen. En Ter plaatse bleek de persoon dus inderdaad te zijn overleden... en een misdrijf is uitgesloten. Uitge okay, dat is er werd uitgesloten. wel een onderzoek uh, ingesteld naar de oorzaak van het overlijden. En waar komt hij vandaan? Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig. Dus ik vraag me af of er al meer nieuws over is. Ja, oké. Okay. We willen graag naam, toenaam. Uh, waar komt die vandaan? Is hij komen drijven? Vanuit uh, Den Haag of zo? Of, zeker. Uh, ja, dat dat willen we uh, weten. We willen graag in die hele diepe put kijken, zeker. Zander Den Bosch uh, blijft dit jaar toch nog directeur van stichting... Uh, uh, Dutch Grand Prix en Beyond the Beach. Uh, uh, feestelijkheden rond weet je, de uh, uh, Grand Prix. Hij organiseerde dat en hij wilde eerst ermee stoppen. Maar uiteindelijk uh, ze zouden ze bijna een, een sollicitatieprocedure gaan starten. Toch dacht hij: nee, ik blijf toch wel. En uh, hij hoopt dat dit keer de podia's wel open gaan. Ze hadden destijds ook allemaal allerlei dingen geregeld. En uiteindelijk hebben ze het toch maar niet gedaan. En ze wilden dus ook op de boulevard een fanzone gaan inrichten. Dat hebben ze toen ook maar niet gedaan. Uiteindelijk kon je wel in het reuzenrad. En de kinderkartbaan zijn toen wel open gegaan. En de, de kartartfestival was er wel. Maar ze hebben nu al een nieuwe plannen. Zijn ze bezig. En hij heeft daar weer de leiding in deze zandende bosch Hij, hij ziet er toch allemaal zitten. Mocht je zelf nog ideeën hebben, kan je dat droppen. Bij info, eh, apostatie, Zandvoort, Beyond. Eh, en dan kunnen ze er altijd naar kijken of jij ook iets... Uh daar iets in kan betekenen. Het ja. is spannend. Wanneer gaat het ook weer gebeuren? Is het weer 1 mei? Dat het gaat, uh, de, Grand Prix? de Grand Prix? Nee, het is in september weer. Ja. In september? En dat vind ik eigenlijk wel een, een mooiere periode eigenlijk. Hoe kom ik dan op 1 mei eigenlijk? Dus als het was vorig jaar was, uh, was oh, dat okay. waarschijnlijk. Nou, is het in september dus. Ja. Het is, uh, natuurlijk zijn er alle kerstbomen ingeleverd inmiddels. 740 bomen. En op maandag, 17 januari... zijn er winnende loten getrokken. En de winnende lotnummers... die heb ik... Uh, ik ga ze even publiceren op onze site... Maar uh, de winnaars die dienen zich uiterlijk zondag, 22, uh, dat is morgen, dus te melden voor, door een foto van het loodje te mailen naar zandvoort En Je moet even je naam, adres en telefoonnummer uh, doen. En de cadeaubonnen worden dan verstuurd naar de winnaars. En de uitslagen zijn dus terug te zien op uh, www.spaarnalanden.nl/slash kerstbomenactie. Maar ze staan dus ook op www.zandvoort.nl. Morgen Waar heb je dit bericht vandaan? De gemeente stimuleert toch even de, de woningisolatie. Er is uh, ja, veel nieuws uh, te horen natuurlijk, uh, over de gasprijzen die omhoog gaan. En, en is die last en zoiets. Dus, uh, we gaan ook helemaal geen gas meer boren in Groningen. Hartstikke goed nieuws. Dat gaan ze helemaal niet doen. Die gooien ze helemaal dicht gewoon. Dus de prijzen gaan omhoog. En het loont nu echt om te gaan isoleren. En de gemeente uh, organiseert samen met Bloemetaal, Heemsteden, Halem. Uh, een duurzaam uh, bouwloket. En daar kunnen de inwoners tot met 31 maart 2022 tegen scherpe prijs, isolatie, glas voor de spouwmuur en voor de vloer, bodemisolatie. Ja, weet ik veel allemaal, kunnen ze daar eh, afspraken maken en kunnen ze dat laten aanbrengen. En eh, allerlei betrouwbare bronnen zijn aangesloten, allerlei bedrijven. En, en er is ook nog een subsidie vanuit af het Rijk. Dus kijk even op www.duurzaambouwloket.nl. En dan kan je dat laten informeren. En het loont echt de moeite om eh, je huis te gaan isoleren. Goed tijd voor die landenkeuze. Jazeker. En, en... dat is het nummer Nietje You Tonight van In Excess. Om uh, Michael Hutchins te eren. Want die uh, is vandaag eigenlijk jarig. Ja, hij zou 62 worden. Hij is niet meer. Maar... Nee, overleden in 1997. Toen was hij 37. Kom maar met het gitaartje. Makes me sweat tijd in excess. My Need You Tonight. Dat waren nog eens plaatjes gitaarmuziekjes uit de vervlogen tijd. Ik heb dat heel veel gedraaid, moet ik zeggen. Hoor. Dat is echt wel een van mijn favoriete bandjes uit de jaren negentig. Elecantly Waste was ook een van de leukere platen. En Beautiful girl, stay with me. Het loopt tegen het einde van dit radioprogramma. Het is alweer kwart voor tien. En we kijken nog even in de wereld. Uh, uh, we wachten ook af, dinsdag, wat er dinsdag gaat gebeuren. Of we nou, weer ja. meer versoepelingen gaan kopen. Nou, Ik zal je vertellen, van de week was het zo dat ik... Uh... Nou. Dat ik uh, zag van Maurice de Hond een heel stuk van: dit is wat er vanavond of morgenavond in uh, persconferentie gezegd gaat worden. Nou, en helemaal de wereld gaat open. Oh, en meteen, om oh, meteen wordt ontbonden. En, nou, het leek echt alsof het echt waar was. Ik was helemaal blij dat ik al doorstuur en ik doorsturen en kijk naar de commentaren. Ik shit, het is gewoon een geintje van hem. Het is gewoon niet leuk. Het is echt niet leuk. <lacht> ik, ik moet zeggen, Maurice de Hond volg ik altijd niet. Want ik nee, vond het zoveel was... informatie op een gegeven moment dat ik denk ja. van, Oh, even, ja. waar, waar moet ik nou, wat zijn nou even de, de hoofdlijnen? Ik wil even de hoofdlijnen in plaats van... maar een hele lange stukken. en dan staat er wel bij... Leestijd vijf minuten. Hey, ik ben dyslectisch dus ik doe er tien minuten over. Ja, dus ik heb ja, er allemaal ja. geen zin in, joh. Gewoon even de hoofdlijnen. Ik ben ook een Nederlander die het heel druk hebt. Dus ik wil gewoon even weten waar ik aan toe ben. En bij Marisol moet je wel even de tijd nemen. Ik, ik heb wel respect voor het feit dat hij er zoveel tijd in steekt. Steekt altijd maar... En uh, soms heb ik gewoon geen geduld voor. Dan wil ik gewoon door. Maar goed, gisteren wel iets van 50.000 extra besmettingen geloof ik. De ziekenhuisloopopnames. En een ziekenhuisloopopnames. 57.500. 57. Sorry. Vergeet ik boel, gewoon, even gewoon even 7.000. Nou goed. Vroeger raakten we daar helemaal van in de stress. Een paar maanden geleden maar tegenwoordig weten we. Oh, het is die corona. Het is gewoon. Ik heb ook zo'n. voor me aan de tafel gehad. Nou, ik heb zelf drie keer getest. Ik gisteren nog even getest, omdat ik vandaag Jos in de auto heb. Dacht oh, oh ik van, God. ik moet wel even zeker weten dat ik niet voor, nog iets. Uh, ah, hij heeft het toch het al toe. gehad? Ja, ja ik weet niet hoe dat verder werkt. Ja, die denk... man die zit helemaal vol. Die zit vol uh, met de anti, uh, vies, uh, Die kan voorlopig helemaal niks meer krijgen. Nee, dan kan ik voorlopig ook niet zoveel meer. Dat is ook zo. Maar goed, wat heb jij nog uit het, de bak van rare berichten? Ja, dat heb ik zeker. Ik ga heel eventjes naar het andere scherm. Ja. Want, uh, het moet ik met je meelopen of red je dat? Nou, ik ben er al bijna. Ja, je bent erbij. Ik ben er al bijna. bijna helemaal buiten adem ook? Ja. <laughs> ja, ja het, het, was, het, het was zo dat er een man was. En die was een Tesla-bestuurder. Ja. En die uh, maakte het onlangs wel heel gezellig toen hij in de file stond. Want op het grote scherm van het dashboard. Die, dat loopt dus dan helemaal. In, dat wordt vaak weer spiegeld dan in je ruit of zo, geloof ik. Speelde hij uh, stoute filmpjes af. En hij werd gespot door de achterligger. Want er was dus een man en die, uh, die, die zag dus echt van. Huh? Er werd er allemaal porno afgespeeld en hij vond het wel een grappig gezicht en maakte er foto's van. En uh, hij zegt zelf, ik stond helemaal perplex. Het leek me een van de websites uh, waardoor hij aan het scrollen was. En uh, ik vond het voor één keer niet erg om in de file te staan, want ik had een heel mooi uitzicht. Net wanneer je dacht alles gezien te hebben, dit was waarschijnlijk een site die hij niet kende. Oh, nou nee. <laughs> ja, naar filmpjes of foto's kijken. Tijdens het rij is illegaal, En wordt dus wel beschouwd als een overtreding van de derde graad, dat je iemand echt in gevaar kan brengen. Dus je riskeert wel een bol van 174. Maar ja, ik denk als je vast staat in de file. Dan moet het toch wel kunnen eigenlijk. Ja, eventjes wel. dat je denkt van, nou altijd oké. Okay, uh... toen, toen we vroeger in Israël waren, had je daar een drive-in bioscoop. En die drive-in bioscoop was altijd een beetje aan de, aan de rand van een, uh, van een stad. Langs een snelweg. Ja? En er stond een heel groot scherm. En ze hadden er ook periodes dat ze daar pornofilms lieten zien dan. En dan konden er stelletjes zeg maar, in de auto alleen spannende dingen doen. Alleen het vervelende was dat de snelweg die daar langs liep. Uh, Dat leidde te veel af. Dat leidde toch te veel af. Kamen ja, we daar dus echt wel wat botsingen en zo? Ja, daar werden toch wel wat oh. dingen... Ja, ging fout en daar hebben ze uiteindelijk toch om over besloten. Dan maar geen porno meer. Dat kan gewoon niet meer. Ja, maar als het een veel de achtervolging is uit een James Bond film... Raken mensen ook wel uh, afgeleid? Dat is waar. Ze moeten maar eigenlijk is... dat grote scherm moeten ze dan misschien. Er een hele grote penis op beeld? beeld. Daar schrik je toch een <laughs> beetje van. <laughs> je denkt, mijn auto wordt gecrashed. <laughs> uh, We staat helemaal niet.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 Escape. Got my heart in your hands, and your hands on my chest, in my chest is a breath—it's the breath that you take away. And you said, "Shut up the lights. We don't even much Hey, oh, oh, you said. Give me the future! Now, right now! Zo heette de nieuwste serie die hij uitbracht. En shut off the lights. Niet shut up and light, maar shut off the light. Doe het licht maar eens dus uit. En er zijn allerlei groeperingen mee bezig met, om het licht in Nederland, in de wereld, wat te dimmen. Want het is slecht voor het milieu en slecht voor de natuur. Van alles slecht en het is helemaal niet nodig. Ook de reclames die hier eindeloos lang aanstaan. Hé, hey, ik had nog een verjaardag staan. Kijk of je me kan herraden. Ra Even... Het heeft met deze man te maken. Wie is de jarig? Nou. The Heb je enig idee? Ja, die andere dame. Ja wie dan? Oh, ik kan even niet op de naam. Uh, Anita? Nee. Oh. Die ook een aanwijzing. Nou, wie is een jarig? Marco Bassato. Nee. In over de Rooien. nee. Uh, Wendy van Dijk wordt vandaag 52. Oh ja, Wendy van Dijk, ja. En dan dus zou je denken, Litouws, wat heeft ze nou met Litouws in godsnaam te maken? Ik denk niet dat ze de verjaardag viert dit jaar. Nee, maar goed. Met wat? al die ellende, want die Arjon Galjaar krijgt natuurlijk ook uh, over, uh, over zich heen, al die ellende. Maar, maar nog even, even terug, wat voor link heeft ze dan nou met Litouws? weet je dat? Nee, weet ik niet. Ze heeft daar op de achtergrond gedanst. Echt? Ja, okay. ze heeft een hele danscarrière achter de rug, hè. Deze oh, Wendy nou, van Dijk. slank. Ja, denk ik. Ze ja. dus is zelf met André van Duin op tour geweest. In het André van duin revue oh. En ook Hathaway uh, danste ze op de achtergrond. Dus nou, het is echt een hele danswereld. Uh, maar ik denk je. dat zij ook wel God. wat uh, keren kan vertellen... dat ze uh, uh, bepoteld is, denk ik ook. Zo'n tenger... Ik dacht dat we daar over op zouden houden. Oh, we zouden we ja, Oké. Okay. Over de Maar uh, uh, laten we het over Oessie hebben. Dat vond ik wel leuk als ze dat deden toen. Oessie met Adele. Vond ik erg leuk. Oké, okay, maar ik denk dat dat een beetje niet meer kan. Dat Oesi? Nee, nee, dat kan niet meer. niet meer. Nee, nee, nee, dat kan niet meer natuurlijk. Waarom oh. niet? Nou, Omdat ze namelijk Japanse mensen te kakken zetten. In het typetje van uh, Japanse mevrouw te zetten. Maar ook heeft ze het de een ze gedaan. Dan mag dat ook niet meer. Nee, dat mag ook niet. Jij mag. Ja, nee, dat is allemaal. Dat is uh, een we wereldleven. Ja, en Geen meer. Zetten, en ja. Typetjes neerzetten en typetjes. Dat moet een algemene typetjes zijn. Die dat zou nou wel je wel kunnen. En nou, Willem, die kan ook niet meer veranderen vandaan. Dat is gewoon eigenlijk gewoon. Blanke man niet te kakken zetten. dat nee, nee, nee, hij doet De mensen die geestelijk achtergesteld zijn, die. Uh, nee, Willempje was niet. belachelijk uh, Nee, Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee Willempje nee, was niet een uh, verstandig gehandicapte man, hoor. Echt niet. Zeker niet. Goed, wat. Uh, Ik kan nog wel een bericht. Ja, er was een man in de Amerikaanse staat Tennessee. Die, uh, die had de schoonmaakster. Die, uh, de serveerster had hem per ongeluk uh, eco-sand geserveerd in plaats van water. En eco-sand is dus een bleekmiddel voor de consumentenmarkt. Hoe? Huh? Nou, dus heeft hij heeft iets gedronken, hij heeft er permanente verwonding aan overgehouden en uh, hij heeft regelmatig kramp, opgeblazen gevoel, diarree, reflux. Dat het laatste, dat houdt dus in dat je maag uh, inhoud weer via de slokdarm weer omhoog komt. Maar uh, hij krijgt dus 4,3 miljoen ter compensatie voor de geleden schade, 5 miljoen uh, als vergoeding bij wijze van straf. Maar uh, er, er wordt in Tennessee een maximum gesteld aan uh, financiële compensatie en boetes. Hij is wel blij met de vergoeding, maar hij zou wel heel graag alles inleveren... om de tijd terug te draaien. Ja. En dat hij weer gewoon normaal kon genieten van eten en dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel naar als je niet meer kan me het me genieten. Kan voorstellen. Ja, dat is ja. Logisch. Eén van de laatste plaatjes voor tien uur. Straks, goeiemorgen, want vanuit de studio hier. Even elektronische muziek hier. Shadows. Benono. We gaan einde van het radioprogramma. Kijk, gaan we gaan naar de wereld wat zich allemaal afspeelt. En, en steeds vaker bij demonstraties zie je ook demonstranten in militaire uniforms. Wordt ook wel fake terranen, worden ze genoemd. Fake terranen, een ja, of, uh, de... nee, ik vond hem leuk gevonden. Nee, Fake terranen. Fake terranen dus. Niet uh, ve uh, veteranen, maar fake terranen. Oh, Oftewel okay. nep ter veteranen. En uh, ze, ze hebben wel echt gediend. Uh, zeggen ze dan? Sommigen ook weer niet. Maar uh, ze noemen ze ook nog soms wel eens uh, dumpwinkelmilitairen. <laughs> dump militairen. Maar als je ze aan het woord laat, dan zijn er toch echt wel militairen die ook ge ge gediend die hebben, hebben. Die ook wel echt naar uh, uitgezonden zijn geweest. Of soms ook een, uh, een, een kantoorbaan hebben gehad in het militair uh, gedeelte. Maar uh, zij vinden nog steeds dat zij een belangrijk deel. Voor een rekening nemen twee demonstraties. Zij kunnen een soort buffer vormen tussen de opstandige, echt de fanatieke demonstranten en de politie, of de militairen die daar dienen. Zij kunnen, zeg maar, daarbij helpen dat het niet uit de hand loopt. Af en toe hebben ze wel weer een militair erbij lopen die dan toch wel een beetje in het duister verleden hebben. Want ze zijn eigenlijk wel echt een. een, een uh, noem je dat? Een, een, een soort. Uh, uh, noem je dat nou ook weer? Een, uh, um, Nou. Een soort. Gelid. Nee, hoe noem je dat nou? goed. Ze zijn een organisatie bij elkaar komen... en echt serieus nemen wat ze doen. En uh, vrijheid uh, zien ze... Uh, gelid voor vrijheid. Zo noemen ze zichzelf, ja. Gelid voor vrijheid. Ge gelid? Oh, gelid. Gelid voor vrijheid. Oké. Okay. Uh, nou goed, zij, uh, zij zijn fanatiek ja. daarin. Te zorgen dat het goed uh, komt is het de dag van de Oekraïnse eenheid. Oh, Het is een dag die wordt gevierd... ter herinnering aan de vereniging van de Oekraïnse gebieden... in 1990. In eh, 1919. Ja. Op deze dag wordt de vlag gehesen. Er zijn er concerten, politieke demonstraties. Maar het is natuurlijk wel een heel beetje eng. Want uh, ja, de, de, de, de Poetin die is daar uh, een beetje aan het uh, uh, spierballen laten zien... daar langs die grenzen en zo. Ja. Dus dat uh, wordt heel spannend. Dus ik, uh, ik hoop niet dat hij deze dag aangrijpt... Om daar binnen te vallen. Van, haha, ik nou ja. precies op die dag dat jullie vieren... dat jullie loskwamen van uh, voormalige Rusland. Ja. Gaan we hier eventjes uh, pakken, weet je wel. Daar, daar ben ik een beetje bang voor. Net schijnt mee te vallen, ze hebben overleg gehad. Uh, de Rusland met een uh, Amerikaanse afgezond. En uh, dat ze gingen er... Uh, vrij negatief in het gesprek en zijn er wat positiever uitgekomen. We zijn nog niet tot elkaar aangekomen, maar dat het binnenkort gaat exploderen, is geen nog wel mee te vallen. Ja, dat is nog wel het laatste. Ik zorg om, dat kan ik heel eerlijk zeggen. Ja, maar we zijn gewoon even bezig met de voice. We kunnen niet alles zo in de gaten houden, Nee, dat is waar. dingen, dus. Dat is gewoon door de Russen aangeswengeld. Die hele de voice. Om onze een rookgordijn. Om nog even af te sluiten met de belangrijke woorden: Trek je mond open. Dat doe ik. Wacht niet. Wees niet bang. Nee. Wees niet angstig. Je moet je mond open trekken, want alleen dan kunnen we je helpen. Jazeker. Dus heel bang dat je je mond open trekt. Anders komen we tot niks natuurlijk. Zo is dat. Goed. Dit was Toebak Leeft. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg. Doeg. I It's like a dream, it's got me up all night again And you're all that I can see But I've been here before, I've crossed so many roads Never needed more than I could hold Running and returning in a vision, you're a ghost in black and white, a silhouette in blue and green. I lay awake at night and wait for you to come. Been hanging on so hard and now I can't let go. I'm in